Het College voor Zorgverzekeringen zegt dat Nederlandse ziekenhuizen onnodig veel operatierobots hebben aangeschaft, die tot 2 miljoen euro per stuk kosten. Sinds dit jaar zijn het er 16, terwijl er volgens de verzekeraars maar 4 nodig zijn. Jaarlijks komen naar schatting ruim 1200 mannen in aanmerking voor een prostaatoperatie met een robot.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 Dan nog het weer, buien en een stevige zuiden tot zuidwestenwind. In de kustgebieden is de wind stormachtig en er zijn zware windstoten. Vanmiddag opklaringen en buien en minder wind. Het wordt 7 tot 10 graden. Ook morgen is het buiig en het wordt ongeveer 8 graden. ANW verkeersinformatie Het is een drukke ochtendspits. Er staat 350 kilometer file. Houdt in dat de meeste dagelijkse files langer zijn dan gebruikelijk. Bovendien zijn er een paar ongelukken gebeurd. Dat zien we nu op de A4 van Hoogvliet naar Vlaardingen. Voorknopend Ketelplein staat 5 kilometer stil. De rechterrijstrook is dicht. De file op de A7 van Hoorn naar Zaandam is opvallend lang... tussen de afrit A van Hoorn en Knopend Zaandam, 13 kilometer. Ja, dat kwam door een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Oostzaan. De weg is daar inmiddels wel weer vrij... Op de A50, van Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en Knopend ekkersweijer 10 kilometer, na een ongeluk. Ook net zuiden op de A58, Breda richting Tilburg... tussen Ulvenhout en Gilsen, 8. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De kijkersfielen vanuit Tilburg staat er ook. Tussen Gorle en Bavel 7 kilometer. Stel, er zijn twee mensen. De een heeft idealen, is een optimist en droomt van een betere wereld. De ander is een belegger.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het gaat vandaag in Den Haag weer over onverdoofd ritueel slachten. Voor het debat in de Eerste Kamer zijn de messen geslepen. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren denkt dat ritueel slachten nooit pijnloos kan. En ik niet alleen, maar eigenlijk alle wetenschappers die uh, zich bezig ja. hebben met slacht en de rituele slacht. Ja, maar een meerderheid in de Senaat eh, voor een verbod is bepaald niet zeker. De boomkorvissers dan. Die tekenen vandaag tanden een akkoord dat hun tak van visserij gaat verbieden. Straks een reportage. En er wordt steeds vaker gesproken over de beperking van de hypotheekrenteaftrek... en nog meer bezuinigingen. Sommige economische tijden lijken onvermijdelijk. Zeker voor de Nederlandse economie. Want politiek... Peter Blok, politiek verslaggever in Den Haag. Het Centraal Planbureau komt met cijfers, oh, met voorspellingen, liever gezegd. Het belooft niet veel goed? Nee, minister De jager waarschuwde al op Prinsjesdag voor een dreigende storm. Nou, die komt eraan hoor. Alleen, wat wordt de schade? Dat is de vraag. Ja, um, enig idee Peter, want we hebben natuurlijk ook al gezien... eerdere cijfers waren bepaald niet florisant. Er dreigt een recessie aan te komen, met alle gevolgen van die natuurlijk. Ja, de economie groeit niet meer. De eurocrisis, de schuldencrisis zorgt ervoor dat de economie tot stilstand komt... Economische Krimp, zelfs een recessie ligt inderdaad op de loer. Banken lenen elkaar geen geld meer. Ondernemers kunnen minder makkelijk lenen en dus moeilijker investeren. Ja, wij geven met z'n allen minder geld uit, stellen grote aankopen uit. Ja, en ook in veel andere landen gaat het niet goed. De wereldhandel valt terug. En daarvan zijn wij als klein land dat veel verdient in het buitenland erg afhankelijk. De economische motor hapert, veel banen verdwijnen. Volgens de Nederlandse Bank, die ook al in de toekomst heeft gekeken... komen er de komende twee jaar maar liefst 150.000 werklozen bij. Ja, en dat zijn allemaal zaken die het huishoudboekje van de overheid aantasten. De overheid komt tekort. Wat betekent dat? Ja, al die economische rampspoed zorgt inderdaad voor minder belastinginkomsten... en meer WW-uitkeringen, meer uitgaven dan inkomsten. Dat is een gapend gat, een begrotingstekort. Dat is al een van de topprioriteiten van dit kabinet. Er wordt al 18 miljard euro bezuinigd. Maar ja, als de storm flinke economische schade aanricht... en alle alarmbellen rinkelen, komt daar minimaal 6 miljard bij. Misschien wel 10 miljard. Ja. Hmm. Wat betekent dat? Want um, we zijn het toch met z'n allen uh, zo inmiddels wel eens, vooral in Europa, dat ja. nog meer schulden maken uh, niet de oplossing is. Dan resten eigenlijk alleen nog maar bezuinigingen, toch? Ja, uh, en uh, nou ja, niks is uh, meer zeker in Nederland. Zelfs de hypotheekrenteaftrek niet meer naar alles wordt gekeken. Een uh, kortere WW van nog maximaal een jaar. Versoepeling van het ontslagrecht. Niet pas in uh, 2020, maar eerder een hogere AOW- en pensioenleeftijd. Ja, en dus ook die hypotheekrenteaftrek. Nou, Geert Wilders heeft al laten weten handen af van de hypotheekrenteaftrek. Dus hij heeft uh, vast een taboe op tafel gelegd. Hij vindt dat er eerst moet worden gesneden in ontwikkelingshulp... Daar is volgens Wilders 4 miljard te halen. Maar ja, de vraag is niet meer of er iets wordt gedaan aan de hypotheekrenteaftrek, maar wanneer. Hoe moeilijk dat ook ligt bij de partijen, vooral bij de VVD. Maar door mensen verplicht te laten aflossen, dus iets te doen ook aan de schulden van alle huishoudens, wordt het bedrag dat uit de schatkist aan aftrek moet worden gegeven ook vanzelf minder. Dus aan allerlei creatieve oplossingen wordt gedacht en achter de schermen ook al aangewerkt. Het wordt een hete lente, is de verwachting. Want de VVD, het CDA en de PVV willen deze hete aardappel... of is het een uh, potentiële bananenschil nee. doorschuiven naar het voorjaar. Dan moeten de knopen worden doorgehakt. Ja, en of de VVD, het CDA en de PVV daar dan samen uitkomen... dat zal dan pas blijken. Nou, Peter Blok, dankjewel. En u begrijpt dat we hebben zo dadelijk genoeg te bespreken... met minister Kamp, die is een half uur lang onze gast. Na half negen, later meer dus. 12 minuten over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wordt onverdoofd ritueel slachten in Nederland dan verboden? De Eerste Kamer debatteert er vandaag over. En op tafel in de Senaat ligt een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Als dat wetsvoorstel wordt aangenomen... dan mag er niet meer volgens islamitische en ook Joodse tradities... ritueel worden geslacht in Nederland. In de Tweede Kamer was er eind mei een grote meerderheid. In de Tweede Kamer... Voor de Eerste Kamer ligt het anders. Politiek redacteur Wilma Porgman in Den Haag. Steun voor dat wetsvoorstel is dus bepaald nog niet zeker? Nee, Marcel, het wordt voor Marianne Thieme, de voorvrouw van de Partij voor de Dieren... een spannende dag, mag je wel zeggen. Want zij heeft van de 75 senatoren in de Eerste Kamer 38 zetels nodig voor meerderheid. Maar die 38 heeft ze nog lang niet binnen. Want um, in de Tweede Kamer hebben CDA, ChristenUnie en... SGP tegengestemd. Je kan er gevoeglijk van uitgaan dat die in de Eerste Kamer ook gaan tegenstemmen. Nou, dat zijn al veertien geheide tegenstanders. En aan voorstanders staan er tegenover uh, de PVV met tien zetels. En natuurlijk de Partij voor de Dieren zelf, maar die heeft maar één zetel. en dat zijn er nog maar elf, dus dat schiet niet echt op. Um, en dan moet de doorslag dus worden gegeven door de twee andere grote partijen, PVDA, veertien zetels, VVD, zestien. Maar die twee staan bepaald uh, niet te trappelen. Welke bezwaren hebben zij tegen het wetsvoorstel? Nou, er moeten eigenlijk twee belangen tegen elkaar worden afgewogen. Het dierenwelzijn aan de ene kant en de vrijheid van godsdienst aan de andere kant. In de Tweede Kamer speelde uiteindelijk eind mei een bij een meerderheid... dat ook VVD en PV, PvdA trouwens, dat de vrijheid van godsdienst... en de mogelijkheid om vlees te eten van dieren die zijn geslacht... volgens de religieuze voorschriften, dat dat niet opweegt... tegen de stress en de pijn voor de dieren. En dat dus dieren verdoofd moeten worden. Behalve als aangetoond kan worden dat ze niet extra veel pijn lijden, dan mag het wel zonder verdoving. Nou moet de Eerste Kamer niet alleen een politieke beoordeling maken... maar die moet ook kijken naar bijvoorbeeld zorgvuldigheid... naar uitvoerbaarheid van de wet. En daar hebben ze wel vraagtekens over in de Senaat. Want je kunt helemaal niet wetenschappelijk bewijzen... bijvoorbeeld dat een dier geen extra pijn heeft, zegt de VVD. Um, bovendien, het wetsvoorstel verbiedt wel de slacht zonder verdoving... maar niet het gebruik van onverdoofd vlees. En dat zal er dus voor zorgen dat vlees uit allerlei oncontrole. Controleerbare buitenlanden wordt gehaald. Um, de principiële afweging van die twee belangen... dierenwelzijn tegenover godsdienstvrijheid... die afweging is niet goed gemaakt, zegt VVD-senator Schaap. Het uh, is drie keer uh, grote twijfels, uh, of dit wel kan. Uh, grote bezwaren, uh, dat, dat klopt. Die grote twijfels uh, die wijzen wel ergens op. Maar nogmaals, we willen eerst ook haar horen. Ja, eerst haar horen, die haar. Marianne Thieme dus, die moet dus uh, die grote twijfel... en die grote bezwaren bij die twee grote partijen nog uh, weg zien te nemen. Hey. Ja. Allemaal facetten dus aan deze zaak. Uh, en hoe zit het met de politieke motieven, uh, Wilma? Spelen die ook mee nog in dit debat? Ja, het is natuurlijk geen geheim dat bij de achterbannen van deze twee partijen, bij VVD en PvdA, ook veel twijfel is. Uh, vooral bij de Joodse en islamitische delen natuurlijk van die achterban. En dat helpt Timmer niet bepaald bij het vergaren van de meerderheid. Maar volgens Esther Ouwehand, en die is ook Tweede Kamerlid voor de Pvd, Partij van de Dieren, spelen er bij de VVD ook nog andere motieven? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat daar andere motieven ook meespelen. Dat ze misschien de SGP graag te vriend willen houden. Want dat uitgerekend de VVD als enige aan de kant van de christelijke partijen zou gaan staan, dat wekt wel enige verbazing. Ja, dat wekt verbazing. En volgens haar speelt het dus ook mee dat de VVD de steun van de SGP nodig heeft in de Eerste Kamer bij het verkrijgen van een meerderheid voor bijvoorbeeld de bezuinigingen. Nou, de VVD houdt rekening met gevoeligheden bij de SGP en zou dus ook in dit geval met een schuin oog naar de SGP-gevoeligheden kunnen kijken. Nou, hoe dan ook, eh, toch gaat de Partij voor de Dieren ervan uit dat het wel goed komt, want zij rekenen nog op de steun van de Partij van de Aarde. Uh, maar de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer... heeft al gezegd dat het standpunt daar nog helemaal niet uh, vaststaat. Nou, dat wordt interessant. Stel Spannend. dat de Eerste Kamer ja, wel voor het wetsvoorstel stemt uiteindelijk... Is het dan een feit? Nee, dat ook nog niet. Zelfs als die 75 senatoren in meerderheid voor het wetsvoorstel van Marianne Tiemme stemmen, dan moet er nog een handtekening vanuit de regering onder het wetsvoorstel komen voordat het echt wet kan worden. En het is nog helemaal niet gezegd dat het kabinet dat ook voor zijn rekening gaat nemen. Zelfs al is die meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer er wel. Dus hoe dan ook, het blijft spannend. Wilma Borgman volgt het voor ons. Dankjewel. Het boomkorg vissen wordt aan banden gelegd... omdat deze manier van vissen de zeebodem vernietigt. Hoort u zo meer over is de verkeersinformatie. Bij de ANWB, Wijnand Zwaan. Het zal niemand verbazen. Een drukke ochtendspits, zonder dat het nou echt extreem is geworden. Er staat 350 kilometer file. Dat is fors. Betekent dat de meeste dagelijkse files aan de lange kant zijn. Zoals die op de A7, de A12 en de A28. Zojuist een ongeluk gebeurt op de A10 west richting Den Haag bij Sloten. Zijn twee rijstroken dicht. En de A50 van Os naar Eindhoven. Lange file tussen en knopend Eckersweijer 13 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Stukken kuststrook in de Noordzee en de Waddenzee... worden in de toekomst beschermd gebied. Staatssecretaris Bleker ondertekent ietsje later vandaag een akkoord daarover. Dat betekent dat een kwart van de gebieden al vanaf vandaag... verboden terrein is voor boomkorsvissers. De mannen die de zeebodem afschrapen op zoek naar vis.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 CPB, Centraal Planbureau, komt later vanochtend om half tien met vooruitzichten. En die zullen niet gunstig zijn voor onze economie. Joris van der Kerkhof is in Pekelaar. Uh, Joris, worden ze daar bij jou in Oost-Groningen, waar werkgelegenheid altijd al een probleem is, somber van? Uh, hier worden ze niet somber. Het zijn allemaal vrolijke mensen in, uh, in, in Pekelaar. Oh. Alhoewel, als je de stem van de wethouder hoort, die klinkt wel een beetje somber. Maar dat bent u niet, hè? Nee hoor, ik ben helemaal niet somber. Oh, ik heb een beetje een zware stem, dat klopt je. het is al vroeg. Als u die cijfers uh, hoort van het CPB, als het in het hele land koud is, als het in het hele land slecht gaat, gaat het hier nog veel slechter, is het hier nog veel kouder. Uh, hebt u daar ook last van? Nou okay, kijk, we zitten natuurlijk in een economische crisis, dus we hebben daar ook last van. Heel Nederland loopt de werkloosheid op en we hebben natuurlijk in uh, Oost-Groningen altijd al wat hoger gemiddeld dan landelijk. Dus dat merken wij wel, ja. En dat betekent ook dat u als uh, gemeente steeds meer werklozen hebt en daar ook steeds meer voor moet betalen? Dat klopt, dat uh, gaat op de gemeentekaas. Uh, Drukken. En we zitten natuurlijk met een grote populatie, WSW is ook in dit gebied. Ja, Dit kabinet neemt allemaal besluiten in de laatste tijd wat uh, slecht uitpakt voor, de, voor ons als gemeente. Je bent gemeente. niet zo van dit kabinet. Nee, dat kun je wel stellen. Kijk, dit kabinet uh, komt met plannen en met luchtballonnen zonder daar goed over na te denken. Minister Kaam komt nu weer met een idee over uh, verhuisplicht voor werklozen. Dan denk ik van. Uh, uh, bel even, dan kan ik u vertellen dat uh, dat helemaal niet kan. Ja, nou, Hij komt zo in de uitzending. Waarom kan het niet? Nou, A, omdat, uh, mensen kan ook weten dat, de, bijvoorbeeld in de Randstad uh, de woningmarkt op slot zit dat je daar jaren op de wachtlijst staat voordat je een woning hebt. Uh, in Pekela zijn ongeveer uh, ruim 5000 woningen. Daarvan is 70% eigen woningbezit. Dus ik zie het al voor me dat mensen een uh, hals over kop en een woning moeten verkopen. In deze tijden, dat is natuurlijk puur onzin. Maar werk is belangrijk en uh, ja, dan moet je je huis maar verkopen. Ja, maar we gaan dus ook geen bedrijven verplichten om uh, deze regio zich te vestigen. Waarom gaan we de, al mensen verplichten om zich... Uh, naar gebieden te verwijderen waar ze niet, helemaal niet wilden wonen. Kijk, mensen hebben sociale contacten, mensen hebben je familie. En als mensen een kans zien en ergens verder weg... dan nemen ze die keuze zelf wel. Gaat ja, het waait in. hier, het is hier koud. Je kunt ook beter in de bewoonde wereld ja, wonen. Dat is natuurlijk een grote onzin. Het is vandaag overal, volgens mij, een storm. Volgens mij het waait het nu. En Den Haag hadden als in Pekela. Dus uh, die storm uit Den Haag, uh, die, die merken wij al een poosje, die koude wind... Maar die koude winter hebt u wel last van. Kunt u kunt hier wel gaan stoken. Maar uh, ja, de prijs daarvan de, die, uh, wordt ook alleen maar duurder. Wordt ook alleen maar hoger. Uh, hoe kunt u uh, de werkloosheid die ook hier stijgt... hoe kunt u die dan ja, in uw begroting uh, verwerken? Nee, dat wordt steeds lastiger. Wij doen ook wel uit als de best... om wat bedrijven uit deze kant op te krijgen. Nou, dat nu lukt het ook wel. U was vanmorgen zelf bij een bedrijfje... die uh, onlangs hier is begonnen. Ik heb ook economische zaken in mijn portefeuille, Dus ik ben wel op, op de, de boeren op... om uh, ook bedrijven uit deze kant op te krijgen. Maar goed... De recessie zit tegen, en uh, ja, wij kunnen uh, geen bedrijven verplichten zich hier te vestigen. De bedrijven maken dezelfde keuze. En dat is een probleem voor heel Oost-Zonen, niet alleen voor Pekela. En dat tijd is natuurlijk ook, ook uh, nu niet, niet, niet mee. Wat zou u de minister als belangrijkste adviseren? Nou ja, een heel slecht besluit wat het kabinet heeft genomen. Dus, uh, wij dat is moeten... geen advies, hè? Nee, nou, dat is wel een advies. Want uh, ze hebben, uh, de participatiebudgetten worden afgebouwd. En dat geld was nog juist nodig om uh, mensen die langdurig werkloos zijn... Uh, om te scholen naar een, naar een ander vak, zodat ze weer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Nou, het kabinet uh, zet daar een streep door. Ja, dan denk ik van, dit kabinet denkt niet na. wel. Ja, gelukkig wel. <laughs> en het klinkt alleen maar somber, maar bent het niet. Nee hoor, we zijn een heel, heel uh, positief volk hier in oost -Geroen. We wonen hier in de ruimte, we staan hier niet in de file. En de mensen zijn hier uh, allemaal bereid om hard te werken, maar ze uh, moeten we wel de kans krijgen. Er ja, zit iemand, uh, daar gaan we straks mee praten, die is werkloos. Hebt u nog werk voor haar? Nee, op dit moment niet. Uh, er zijn heel veel mensen die uh, regelmatig bij mij aanklopen voor de baan. Maar mensen willen natuurlijk allemaal graag werken. En werken ze natuurlijk ook de beste remedie tegen armoede. Maar ja, de werk moet er wel zijn. En dat is er hier niet? Niet genoeg. Niet genoeg. En uh, ja, mensen te dwingen te gaan verhuizen naar uh, andere delen van het land. Ja, volgens mij zitten uh, we daar niets mee op. Dank u wel. Graag gedaan. Straks minister Kamp tussen half negen en negen. Om ook op deze kwestie in te gaan. Joris van der of betrekken we er dan ook bij. Over het probleem van de werkgelegenheid in Oost-Groningen. Heeft de minister vast iets over te zeggen. Het is... Uh... Vier minuten voor half negen, we gaan koffie drinken. Sarah Lee, het moederbedrijf van Douwe Egbert... neemt de Nederlandse koffieketen Coffee Company over. En dat lijkt een schot voor de boeg in een mogelijke aanval op Starbucks. Peter Paul Kleijs geeft koffiemasterclasses. We hebben nu contact met hem. Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de mensen die de Company niet kennen... want het, is, het zit niet in heel Nederland. Wat is het voor keten? Ja, het is een, een grote koffieketen die eigenlijk... in. Uh... Die 60 vestigingen heeft en uh, uh, jaarlijks 7 miljoen klanten heeft en uh, in de grote steden zit. En uh, vooral uh, de jonge doelgroep heeft met uh, vooral kwaliteitskoffies. Mm -hmm. en, en is dat nou een goede zet van Sarah Lee om koffiecompany over te nemen? Ja, het is natuurlijk uh, een Starbucks die komt eraan. En uh, ze willen uh, marktaandeel, dus dat is eigenlijk uh, ik denk wel dat het heel slim is. Het klinkt, uh, meneer Kleijs, ook als het be een beetje als hetzelfde concept. Krijgen we twee van dezelfde soorten ketens naast elkaar? Ja, dat was dat de grote vraag natuurlijk. Maar het, uh, ze zeggen dat er dat ze in februari dat er meer uh, bekend wordt gemaakt daarover. Dus dan zullen we dat, uh, dat horen, zoals de naam en zo. En uh, ook met de beurslantering zijn ze bezig. Maar Sageli heeft aangekondigd dat ze, uh, ze marktaandeel wil willen. Dus ja, dat zal inderdaad een beetje hetzelfde concept worden, denk ik. Maar... Ik denk dat het ook voor de, voor de koffielieger alleen maar te goede komt natuurlijk. Want je kunt dus op meer plekken ja. uh, kwaliteitskoffies uh, vinden. En, uh, ja. het, is, het is iets wat uh, hip en happening is. Dus het is ja, wel... dat, dat, is, dat is zeker het geval. Want je ziet ze echt uh, als uit de grond schieten. Overal op elke hoek, in ieder geval in de steden, um, uh, nieuwe koffiebarretjes. Hoe komt het dat koffie opeens zo ontzettend um, lucratief is en in? Ja, het, het, in het buitenland was het al wat langer. Uh, in uh, Australië, maar ook in de, de Scandinavische landen leeft het al wat langer. Uh, daar zijn ze uh, enorm bezig met koffie en thee. En uh, sowieso is er, is er een tendens aangebroken dat eten en drinken voor de consumenten uh, heel belangrijk is geworden. En veel mensen zijn daar veel mee bezig. Dat zie je in magazines, op televisie en uh, Volgens mij heeft, heeft koffie en teedag ook mee te maken... Dat, het gewoon, uh, dat, dat mensen gewoon heel veel aandacht besteden aan eten en drinken. Ja, nou heeft Starbucks daar nou de nodige ervaring in natuurlijk... al jarenlang actief over de hele wereld. Hoe hard zijn zij in de concurrentieslag, weet u dat? Ja, vind, ze willen volgens mij... Uh, wat, wat ik ervan heb begrepen, willen ze ook... Uh, Starbucks ook op de stations uh, willen ze gaan zitten... en in de binnensteden. Ja. Dus... Uh, ja, dan is het natuurlijk de vraag, uh, is het, ja, uh, hoe groot wordt die, wordt die concurrentiestrijd? Ja, wat ik zei, uh, volgens mij uh, is, het, is het alleen maar goed voor een liefhebber... dat je dus op meerdere plekken betere koffies kan krijgen. Goed, hartelijk dank. Nou, we gaan het afwachten, deze strijd die misschien gaat ontbranden. Het is in het belang van de koffiedrinker. Peter Paul Kleis hartelijk dank. dank Goeie wel. uitleg. Goedemorgen. En zo dadelijk hier uh, bij ons... Uh, Minister Kamp, te gast een half uur lang. Goedemorgen minister Kamp. Goedemorgen. Ja, en de cijfers komen eraan he. van het CPB, de voorspellingen. Bent u eh, ook bang dat het negatief gaat zijn, erg negatief? Ik weet het niet. Ik weet wel dat er in Europa nogal wat aan de hand is. En als de economische groei in Europa daalt, daalt ze ook in Nederland. En dat heeft gevolgen voor de belastinginkomsten en voor de werkloosheidsuitgaven. Dus er zou eh, nodig kunnen komen straks, ja. Ja, en we hebben daarover een heleboel vragen aan u en de luisteraars ook. Blijft u bij ons? Graag. Tot zo.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 5000 doden door geweld in Syrië en PVDA wil minimum inkomen voor ZZP'ers. Het is half negen. Goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. In Syrië heeft het geweld tegen betogers al 5000 mensen het leven gekost. De hoge commissaris voor de mensenrechten bij de VN heeft dat gezegd. It is rather shocking that when I reported to the Security Council on the 18th of August, I reported 2000 civilians killed.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 Er zijn enorme achterstanden. Het is al jarenlang het zorgenkindje van de stad, maar ook van het land. Getuige het nationaal programma wat in september gelanceerd is. Het Rijk gaat dus zich uh, actief bemoeien met die achterstanden daar op het gebied van onderwijs, op het gebied van armoede, op het gebied van huisvesting. In het stadsdeel wonen 200.000 mensen. 38% van de bewoners wil het liefst zo snel mogelijk verhuizen. Er moet een minimuminkomen komen voor zelfstandigen zonder personeel. Dat wil de PvdA. Volgens Mariette Hamer van de Partij van de Arbeid is zo'n minimumtarief hard nodig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 Volgens de Canadese regering heeft het verdrag geen zin zolang grote vervuilers zoals China en de Verenigde Staten het niet ondertekenen. Correspondent Wessel de Jong.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 Gebracht, ten opzichte van 1990. Maar dat gaat het land bij lange na niet halen. In delf voedt woedt een grote brand. in een gebouw waar klein chemisch afval wordt ingezameld. En toevallig werd het afval gisteravond opgehaald, zegt de brandweer. Er is nog geen klein chemisch afval aanwezig. Uh, en verder is, er, is het gewoon veel rookontwikkeling. Uh, richting uh, de omgeving. Uh, waarbij de politie geluidswagens inzet. om de woners te informeren. en uh, waarbij wij het advies geven om ramen en deuren te sluiten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 Onstuimig weer zorgt zoals verwacht voor een zeer drukke ochtendspits. Er staat meer dan 400 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn beduidend langer dan gebruikelijk. Geldt vooral voor de regio's Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Wat verder nog opvalt is het ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen 7 kilometer file. De rijbaan is wel weer open. De A7 van Groningen naar Heerenveen tussen Marem en de Afrit-Friese Palen... 8 kilometer na een ongeluk met twee personenwagens. De A10 West is weer vrijgegeven na een ongeluk richting Den Haag. Er staat voor Osdorp nog wel 5 kilometer fieden. Langs de fieden staat op de A28 van Zwolle naar Utrecht... tussen Nijkerk en Soesterberg 15 kilometer. Op de A50 van Os naar Eindhoven. Na een ongeluk tussen Veghel en Son en Breugel, 10 kilometer. De weg is weer open. En de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Knopend Galder en Gilze 12 kilometer. Na een ongeluk, ook daar is de weg weer vrij. Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn. Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 Goedemorgen, het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Iedereen moet aan de slag, vindt minister Henk Kamp van Sociale Zaken. En als je daarvoor moet verhuizen naar de andere kant van het land, dan doe je dat maar. Maar is er straks wel genoeg werk, ook aan de andere kant van het land? Want donkere wolken pakken zich samen boven de Nederlandse economie. Minister Kamp verdedigt vandaag en morgen zijn begroting in de Tweede Kamer en is nu bij ons te gast. Minister Henk Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden het er al even over die voorspellingen van het Centraal Planbureau. Die komen straks om half tien. U wacht ze maar even af. Begroot u al uh, op meer werkloosheid? Um, nee, we hebben net onze begroting vastgesteld. En die begroting die moet nog uh, behandeld worden in de Tweede Kamer. Dat gebeurt vandaag, zoals u al zei. Um, die begroting die is gebaseerd op actuele informatie, maar er komt natuurlijk steeds nieuwe informatie en er zijn twee um, belangrijke momenten. Eén belangrijk moment is als wij met de voorjaarsnota aan de gang gaan, dat is een, in het vroege voorjaar van 2012, daar gaan we op grond van de nieuwste informatie de begroting voor het lopende jaar aanpassen als dat nodig is. En het tweede moment is als we beginnen met de voorbereiding van onze begroting voor het jaar 2013. Hmm, maar dit heeft natuurlijk wel consequenties. Ook voor um, het motto dat u bezig. Iedereen moet aan het werk. Maar moeten u niet als de wieden weer gaan zorgen dat er banen zijn. Dat mensen dus aan het werk kunnen. Want anders heeft die oproep ook helemaal geen zin. Nou, Er zijn natuurlijk veel banen in Nederland. We nou, maar hebben straks in, misschien niet meer. We hebben in Europa de laagste werkloosheid. Onze werkloosheid is minder dan 6%. Procent. En wat we ook de laatste 5, 6 jaar gezien hebben... is dat er zo'n 300.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland zijn gekomen. Allemaal om hier te gaan werken. Er mm -hmm. zijn dus 300.000 banen. Ja, maar nogmaals mijn, mijn opmerking en mijn vraag. Die situatie zal verslechteren. Dat zal het Centraal Planbureau vandaag bekendmaken. En voorlopig zal, is de verwachting, zal dat ook niet verbeteren. Er komt waarschijnlijk zelfs een recessie aan. Ik zie dat uh, GroenLinks vandaag um, tijdens de behandelingbegroting... een vijfpuntenplan zal indienen om de banencrisis het hoofd te gaan bieden. Bent u daar, staat u daar open voor? Is, is, is dat iets waar u ook mee bezig bent? Nou, het is heel goed als Kamerleden uh, meedenken. Kamerleden, die, uh, dat is hun werk ook. Wij doen natuurlijk... Ons om te zorgen dat die werkgelegenheid die er al is dat die behouden blijft... en ook om ruimte te bieden voor extra werkgelegenheid... voor nieuwe werkgelegenheid in de toekomst. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat doen we op twee manieren als kabinet. In eerste plaats zorgen wij dat wij onze overheidsfinanciën op orde houden. Dat is bijzonder belangrijk om het vertrouwen van investeerders te behouden. Mm -hmm. En het tweede is dat wij het verdienvermogen van Nederland vergroten. Dat betekent die sectoren die kansrijk zijn... die zich verder kunnen ontwikkelen, die bieden wij ruimte... en daar geven wij ook ondersteuning. Ja, er zijn nog steeds veel banen, zegt hij. 300.000. Veel luisteraars merken daar weinig van. En dat zijn dan vooral 55-plussers. Ze solliciteren zich een ongeluk, maar komen niet aan de slag. Ze zijn te oud. Emke van Wim De Smit, Gerard Mulder, Anne Steffen, Willemsma, Leo Dijkman... worden er allemaal moedeloos van. Ze hebben allemaal mails gestuurd. Wat kunt u voor hen betekenen, voor die oudere werknemers? Oudere werknemers die moeten zichzelf realiseren... dat het belangrijk is om als je ouder wordt... dat je dan toch voldoende waarde blijft houden voor een werkgever. Een werkgever die moet wel met jouw geld kunnen verdienen. Dat betekent dat je moet zorgen dat je opleiding op niveau blijft, dat je de vaardigheden op peil houdt, dat je fit blijft. Ja, en dat, zijn de, dat is het belangrijkste om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Ja, Maar dat ze duur zijn, daar kunnen ze misschien zelf niet zoveel aan doen. Moeten de werkgevers ook niet wat stimuleren? Ja, maar als, als iemand te duur is, dan zou die moeten gaan werken voor een wat lager inkomen. Om te zorgen dat hij toch werk heeft. Kijk, je kunt moeilijk verwachten dat iemand jou meer gaat betalen dan je op de arbeidsmarkt. Bent. Dus ik denk dat als je uh, werkloos bent en je hebt uh, moeite om op je eigen niveau werk te vinden, dan moet je ook kijken of je op een wat lager niveau en misschien met een tijdelijk contract aan de gang kunt komen om daarna weer een uh, vast contract te krijgen. Mm. Kunt u zich voorstellen dat mensen hier wat mismoedig van worden? Uh, mevrouw uh, Koper bijvoorbeeld mailt ons, haar man is al zijn hele leven zo'n 23 jaar postbode, dreigt zijn baan te verliezen. Uh, he, vanwege massa-ontslag bij PostNL, daar wordt al niet veel verdiend. En zij schrijft dat ze zich al uh, jaren aan het suf solliciteren is. U zegt ja, dan, dan had ze misschien haar vaardigheden moeten bijhouden, maar wat kan zij nu nog doen daaraan? Ja, ze kan nog steeds werken aan haar vaardigheden. Kijk, er is op dit moment uh, ook veel werk in de zorg. Ik las laatst uh, dat er uh, mensen uit Polen naar Nederland komen om in de thuiszorg te gaan uh, werken. Nou, ik denk dat wij toch echt voldoende mensen in Nederland hebben die in de zorg kunnen werken. Het is moeilijk om daar in die sector vacatures te vervullen. Dus als je nou zorgt dat je uh, die dingen kunt waarmee je in de zorgsector aan de slag kunt, dan is dat al een belangrijke stap. En als je 23 jaar postbode bent geweest... ja, dat vak verandert. Mensen sturen tegenwoordig uh, e-mails. Uh, het sorteren van post, dat gebeurde vroeger met de hand... en tegenwoordig met uh, machines. Dus dan moet je toch echt zorgen dat je uh, niet alleen maar als postbode kunt werken... maar dat je ook andere dingen kunt doen. En daar hoort dus bij dat je je zorgt dat je scholingsniveau, je vaardigheden... al die dingen die je aantrekkelijk maken op de arbeidsmarkt... dat je daar zelf als werknemer uh, in investeert. Ja, en u zegt, dan moet je ook maar verhuizen als dat noodzakelijk is. Um, Joke Fink en... René beek die willen weten hoe je dat dan moet oplossen als je een koophuis hebt of een partner hebt die in de plaats waar je nu woont werkt. Wat kunt u hem bieden? Wat Kijk, je dan doen? Het is nu al zo dat in, als je een werkloosheidsuitkering hebt, dat je dan geacht wordt om als het nodig is een uur te reizen heen en terug naar werk wat je ergens anders kunt krijgen. Als je langer dan zes maanden een werkloosheidsuitkering hebt, dan is dat al anderhalf uur dat je zou moeten reizen. Ik denk dat diezelfde verplichtingen dat die ook zouden kunnen gelden voor mensen met een bijstandsuitkering. En wij zullen met voorstellen komen het komende jaar om dat te gaan doen. Maar als je in Groningen woont en er is werk voor jou in, in Zeeland. ja, dan moet je ook naar Zeeland toe gaan om dat werk te doen. Je moet niet met de uitkering aan de kant blijven staan terwijl er in Nederland werk voor je is. Het zou raar zijn dat wij voor dat werk dan mensen uit Polen halen. en dat de mensen in Groningen blijven zitten. Oké, okay, nou laten we dan maar even naar Groningen gaan, meneer Kamp. Want daar is onze verslaggever Joris van de Kerkhoff, die is in P daar is de werkloosheid relatief wat groter. En Joris, we moeten maar verhuizen. Ja, naar Zeeland. Wanneer gaat u naar Zeeland verhuizen? Heel veel banen daar, heel veel ruimte. Net zoveel wind als hier. Nee, dank u wel. Mijn partner werkt hier en we hebben hier een baan. We hebben hier een, een gezin om te onderhouden. Dus dan zou ik in mijn eentje naar Zeeland moeten gaan. En dan inderdaad zorgen dat hij smorgens al, eigenlijk alles verzorgt. En dan ook nog eens iets eigen baan doet. En terwijl ik daar in Zeeland zit. Nee, ik zie dat niet zitten. En... Hoe lang bent u werkloos? Bijna twee jaar. Als ik u was aan het luisteren naar, naar de minister... als ik zou moeten omschrijven wat uw armgebaren waren... en uw gezichtuitdrukking was... juist, ja, ik ga nu heel hard glimlachen. Maar kunt u zelf een omschrijving geven van, van wat u voelt als u de minister hoort? Ik denk dat de minister even terug naar Adem moet komen. Want uh, de ideeën die hij aangeeft van werk in de zorg is er niet. Ik kan hier solliciteren, maar er is geen werk in de zorg... Ik solliciteer op functies die ongeveer anderhalf, twee uur van mijn woonplaats zijn. Ik word niet eens uitgenodigd. Je krijgt misschien nog een bedankje voor je brief en daarna houdt het op. Dus op het moment dat ze zien waar je vandaan komt, word je niet eens uitgenodigd. Dus je wordt er niet echt veel blijer van. Nee. Nou, dan gaan we verder luisteren. Nou, minister Kamp. Um, we krijgen toch het idee dat het leven in uw hoofd wat simpeler in elkaar steekt... dan um, wat we nu ook weer horen in, in Pekela. U, u, u ziet dat verschil toch ook, dat mensen die uh, in zo'n dorp wonen... Uh, ja, een hele, met een hele ingewikkelde situatie te maken hebben... die niet zo makkelijk op te lossen is als u voordoet? Nou, Ik hoor mevrouw zeggen dat ze niet uitgenodigd wordt omdat ze uit Groningen komt. Ik kan me dat moeilijk voorstellen omdat er inmiddels 300.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland zijn gekomen. Die hebben hier geen, uh, geen huis, die spreken de taal niet. Die hebben niet uh, de opleidingen die hier in Nederland gevraagd worden. En desondanks zijn ze hier naartoe gekomen om werk te vervullen wat er voor hen is. Dus het is natuurlijk zo dat als de werkgever iemand uit Polen aan wil nemen, wil hij ook iemand uit Groningen aannemen. En het is natuurlijk raar om tegen elkaar te zeggen ja, dat er precies. geen werk in de maar zorg zou zijn. Dan moet, dan moet deze mevrouw alles achter zich laten zitten. Zeker niet. Het is zo dat als je, als je met z'n beiden werkt... een van de twee heeft geen werk, de ander wel... dan is, is het dan niet zo dat je voor een, een bijstandsuitkering in aanmerking komt. Dan heb je dus, die mevrouw zal een WW-uitkering hebben. Mm -hmm. En voor een WW-uitkering geldt dat je, dat je je best moet doen... om ook op afstand werk te krijgen. Okay. Als die mevrouw geen werk kan krijgen... Ja, dan is die WW-uitkering er voor haar, zolang ze daar recht op heeft. Blijf bij ons, we gaan eventjes naar de weg. Yeah. <smart noise> Want er rijden al zoveel mensen naar hun werk toe. Wij dan Zwaan bij de AWB. Ja, staan we staan voornamelijk stil. Bijna 400 kilometer file klokten we een kwartier geleden. Onstuimig weer is natuurlijk de oorzaak. De meeste dagelijkse files hebben de dubbele lengte. Wat verder nog opvalt is de file op de A2 bij Den Bosch richting Eindhoven. Die is opmerkelijk lang voor Bokstel Noord 10 kilometer. In het oosten op de A35, Almelo richting Enschede. Tussen knopen het Aselo en Delden 7 kilometer. Na A50 van Os naar Eindhoven gaat het weer wat rijden. Voor Sint-Oederode 9 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer open. En de A58 van Breda naar Tilburg na een ongeluk... tussen knooppunt Galder en Bavel 9 kilometer. Maar ook daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En de minister Kamp van Sociale Zaken is de tot negen uur onze gast. We hebben het gehad over uh, werkloosheid, het vinden van, van werk... en de problemen die op Nederland afkomen op dit moment. We moeten het ook even hebben, want u had het er ook al over, minister Kamp... over de Bulgaren, de Roemenen, de Polen die hier willen werken of die hier werken. Daar zijn ook veel vragen over binnengekomen. Uh, bijvoorbeeld van uh, Irene. Uh, een hardwerkende timmerman kan hier niet meer tegenop. Zij wil dat de eerste Nederlandse werklozen dat werk gaan doen... en dat deze goedkope beunhazen hier niet meer aan de slag kunnen. Nou, dat vindt u ook, geloof ik. Uh, Mariette Hamer spraken we eerder vanochtend van de Partij van de Arbeid. Die wil een minimumtarief voor ZZP'ers... omdat zij de concurrentie met de Polen bijvoorbeeld niet aankunnen. Wat vindt u daarvan? We hebben een onderzoek laten doen. Daar ging het met name naar overeenkomsten van opdracht. Dat betekent dat je als zelfstandige, iemand die geen werknemer is, maar zelfstandig werkt. dat je een opdracht aanneemt en dat je daar een overeenkomst voor afsluit. Wat je ziet uit het onderzoek, is dat er in bepaalde sectoren. mensen die je eigenlijk zegt, nou dat zijn mensen die, die werknemer zijn, die werken zoals werknemers ook werken. Alleen die worden dan als zelfstandige gezien en die verdienen dan te weinig. Die werken onder het minimumloon. Dat is niet de bedoeling, dat gaan we veranderen. En dat betekent dat ik ook met een voorstel kom om de wet te wijzigen of een algemene maatregel van bestuur te wijzigen om te zorgen dat in het bijzonder van mensen met lage inkomens die overeenkomst van opdracht niet misbruikt wordt om hen te weinig te betalen. En nu die buitenlandse werknemers, want afgelopen zomer wilde u geen Roemenen in de aardbeien plukken. Hoe vindt u nou dat die actie van u is verlopen? Het lijkt mij een heel logische actie. Want het is zo dat in, in Nederland zijn er 500.000 mensen... jonger dan 65 jaar met de uitkering die kunnen werken. En ik denk dat je dan heel terughoudend moet zijn... in het toelaten van mensen uit het buitenland. Mm -hmm. Het is al zo dat in Nederland mensen uit alle Europese landen... met uitzondering van Roemenië en Bulgarije... vrije toegang hebben tot onze arbeidsmarkt. Ik heb net al genoemd hoeveel mensen er al, inmiddels al zijn. En wat je nu ziet is dat um, um, er gezegd wordt van... ja, over twee jaar op zijn laatst, dan mogen ook de Roemenen en de Bulgaren hier naartoe komen, maar je zou op dit moment uh, hen al in de gelegenheid moeten ja. stellen om ook al naar Nederland te komen. Daar bent en u nog niet van plan? Daar heb ik geen trek in. Ik denk dat het uh, beter is om uh, eerst uh, de zaken die we in ons eigen land hebben, uh, ja. vele mensen uit Midden- en Oost-Europa die hier zijn, waarvan een deel al weer werkloos aan het worden is, laten we eerst proberen dat in goede banen te leiden voordat we nog meer mensen uit het buitenland gaan toelaten. Maar het bracht uh, afgelopen seizoen uh, bij de pluk de telers wel in de problemen. Hoe gaat u dat voor komende oost? regelen. Nou, ik, voor, ja. ik, ik denk dat ik de telers helemaal niet in de problemen heb gebracht. Zijn je overdreven? Denk, nou, ik denk dat als, je, als iedereen, uit, uh, uit Roemenië, uh, of iedereen uit Polen en Tsjechië en Slovenië... en Slowakije en Spanje en noem maar op iedereen... mag naar Nederland komen om te, om te werken, om aardbeien te plukken. Dan is het echt niet nodig om nou juist de mensen... uit Roemenië en Bulgarije op te gaan halen. Ik denk dat er voldoende aanbod is. Mensen die in Nederland wonen met een uitkering. Mensen die in landen van de Europese Unie wonen... die naar Nederland mogen komen en laten we ons daartoe beperken. Goed, um, eventjes naar de bezuinigingen die eraan zitten te komen. Uh, we hebben ontdekt dat uh, dat fors zal zijn, opnieuw. Uh, misschien wel richting de 10, miljoen, uh, 10 miljard euro. Waar gaat... Dit kabinet dat geld vandaan halen. Daar wordt natuurlijk veel over gespeculeerd. Uh, waar liggen wat u betreft de mogelijkheden? Want u heeft natuurlijk ook straks een probleem... als uh, het aantal werklozen weer toeneemt. Want dan zult u uh, weer geld kwijt zijn. Extra geld aan WW-uitkeringen. Gaat u bijvoorbeeld korter op die uitkering? Nou, het is goed om eerst even vast te stellen... dat waar enige tijd geleden nog discussie was... of dat ombuigingspakket van het kabinet van 18 miljard... of dat wel verstandig was, daar hoor je nou niemand meer over. Waar nu over gesproken wordt... is of er misschien meer dan 18 miljard moet worden bezuinigd. Ja, maar dat is nogal wie dus als de situatie zo ontzettend... in rap tempo verandert, kan Zeker, ik voorstellen. Maar het was dan toch verstandig van ons om, uh, om dat voor te zijn... en te zorgen dat Nederland de zaak zelf op orde bracht. Uh, wij zijn niet in de problemen gekomen... zoals veel andere Europese landen wel. Juist omdat we tijdig hebben ingegrepen. Uh, als het ...nodig is om verder te gaan, dan, uh, ja, dan zal het kabinet er ook over spreken. Daar zijn nu nog geen gegevens voor beschikbaar. Wij hebben op hmm. de nog de moment... geen gegevens voor beschikbaar? U bedoelt, um... er wordt toch wel over gesproken. Er wordt toch gesproken over in, in het kabinet, over ww uitkeringkorten korten... ...en over de hypotheekrenteaftrek. U heeft het daar toch over met elkaar, neem ik aan? Nou, wat, je, wat je ziet is dat op dit moment weliswaar uh, het aantal mensen... Uh, uh, dat een werkloosheidsuitkering krijgt, het aantal mensen dat werkloos is... dat dat aan het groeien is, maar dat komt niet vanwege ontslagen. Dat komt vanwege het feit dat er meer mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. In de afgelopen uh, vier maanden zijn er 86.000 mensen extra... op de arbeidsmarkt beschikbaar gekomen. Het aantal mensen dat werkt, dat stijgt nog steeds in Nederland. Dus ik denk dat het goed is om, um, om pas uh, over maatregelen te gaan spreken... als je over harde gegevens beschikt... Uh, de waaruit blijkt wat er precies nodig is en hoeveel er nodig is. En over die harde gegevens beschik ik nog niet. Nee, maar toch hoorden we u er net al wel zo'n beetje tussen deze lippen. min of meer van uitgaan. Uh, Geert Wilders twittert vanochtend: handen af van hypotheekrenteaftrek in hoofdletters. Dat is niet uw portefeuille. Maar verwacht u problemen met de gedoogpartner? Want die wil verder ook niks behalve bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ook in de pensioenen, pensioenleeftijd. PVV wil niet mee. Verwacht u daar probleem? Wat de pensioenleeftijd betreft is er met de PVV een afspraak gemaakt... om die te verhogen naar 66 jaar. Dat is goed dat die afspraak gemaakt maar kon worden. Maar blijft het daar dan bij, meneer Kamp? Nee, want later bleek het mogelijk om te doen wat volgens ons echt nodig was. Namelijk een koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. En dan zal ook die pensioenleeftijd doorgroeien naar 67 ja. jaar. En daar is nu een alternatieve meerderheid voor in de Kamer beschikbaar. Maar in algemene zin zou ik willen zeggen... dat er destijds bij de totstandkoming van het kabinet goede afspraken gemaakt konden worden tussen CDA, VVD en PVV over wat nodig was aan ombuigingen. Als er weer een um, volgende ronde aan ombuigingen nodig zou zijn, dan heb ik er vertrouwen in dat diezelfde um, partijen die toen afspraken ja. kunnen maken, dat die dat nu opnieuw kunnen doen. Maar is het de handhaven, meneer Kamp, als er verder bezuinigd moet worden, u komt nu bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid ook weer tegemoet bij 300 miljoen om de zware beroepen wat te ontzien, is dat vol te houden als er meer bezuinigd moet worden ook? Ja, het is zo dat die, die aanpassing van de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting, dat dat ook een grote besparing oplevert. In, in op, op termijn in de sfeer van de, de Rijksoverheid en de AOW-uitgaven moet je denken aan een ombuiging van zo'n 4 miljard. Um, ja, het is dan, dan moet wat gebeuren om die ombuiging te kunnen realiseren. En dat hebben we gedaan, um, om dat op een verantwoorde wijze en naar de zin van de meerderheid van de Kamer te kunnen invoeren. Maar nog steeds is dit een, een grote belangrijke ombuiging die noodzakelijk is om ook in de toekomst de pensioen en de AOW betaalbaar te houden. Good. Er zijn niet alleen vragen over uw beleid, uh, we gaan richting afsluiting. Er zijn ook vragen over Henk Kamp als persoon. De VVD'er uh, die lang kroonprins was, vaak genoemd als toekomstig leider van de VVD. Maar Mark Rutte is nu premier en niet Henk Kamp. Hoe kan dat, vraagt een van onze luisteraars. Omdat Rutte beter is. <laughs> U, vindt u jammer dat u het niet bent geworden? Helemaal niet. Ik heb graag dat, uh, dat de besten op de, uh, op de posten zitten die het moeilijkste zijn. En ik vind uh, Rutte bijzonder goed. Hij is uh, heel slim, heel vaardig. Hij is, uh, hij, hij is ook, ook goed in het internationale optreden. Hij is 15 jaar jonger dan ik, dus ik ben heel blij dat hij beschikbaar was voor die functie. Mm -hmm. En ik denk dat hij dat beter kan dan ik het zou kunnen. Ja toch, meneer Kamp had het maar weinig geschild Of Rita Verdonk was de leider van de VVD geworden niet Mark Rutte. Wat had ja. u dan gedaan? Ja, achtergeschiedenis, die is, is de geschiedenis. Het is, is een, zo interessant. Ja, er is een, er is een uitkomst uh, gekomen. Er is gewoon een verkiezing geweest in de VVD. Mark Rutte is uh, gekozen. was een verstandige keus van de leden van de VVD. Want hij doet het nu uh, erg goed. En ik denk dat we nog vele jaren plezier van hem kunnen hebben. Had u, stel dat Verdonk uh, had gewonnen, had u dan... Ingegrepen. Had u dan wel, was u dan naar voren gestapt? Nou, ingrijpen. Ik ben niet in de positie om in te grijpen. Maar wat je kunt doen is als, als de Mark Rutte geen kandidaat zou zijn geweest... en um, je, je was van mening dat de kandidaat die wel beschikbaar was... dat hij niet beter was dan jezelf... dan had je kunnen overwegen om uh, jezelf naar voren uh, te schuiven. En dat had u dan gedaan? Dat heeft u overwogen? Dat zou gekund hebben, ja. Dat zou gekund hebben ja. als verdonk. Okay, ja. En de tweede termijn als minister van Sociale Zaken, meneer Kamp? Ja, ik, moet nog, uh, ik mag nog 3,5 jaar. Ja. Uh, en dan ben ik 63 en dan mag ik nog weer doorgaan tot mijn 66 e of 67ste. Misschien ja. nog langer als ik wil. Maar het is niet zo lastig dat u zegt nou één keer en nooit weer. Nee, hoor. het is mijn derde ministerie. Ik doe het met uh, erg veel plezier. En ik denk dat we hier de dingen kunnen doen die uh, Nederland sterk maken voor de toekomst. Nederland is ja. al sterk. We willen graag Nederland sterk houden en daar mogelijk verder verbeteren. Hartelijk dank, minister Kamp. Graag gedaan.